Bemiddelingspogingen tussen bedrijven en de werknemers... hebben tot nu toe weinig opgeleverd. De Australische toerisme-sector kan omgerekend... bijna 50 miljoen euro tegemoet zien van de regering... als steun naar de verwoestende bosbranden. Het aantal boekingen in Australië was volgens de eerste cijfers... de afgelopen weken tot 30 procent lager dan een jaar geleden. De toerisme-sector vindt het toegezegde bedrag een eerste stap. De sector zou door de branden in totaal... bijna 3 miljard euro schade leiden... Zangeres Floor Jansen heeft de popprijs 2019 gewonnen. Die wordt uitgereikt aan een groep of artiest die volgens kenners het afgelopen jaar... een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Jansen is zangeres van de Finse metalband Nightwish. Het Nederlandse publiek leerde haar vooral kennen dankzij het tv-programma Beste Zangers. Volgens de jury heeft ze zich bewezen als een van de beste, meest veelzijdige zangeressen van Nederland. De popprijswinnaar wordt traditioneel bekendgemaakt op Festival Noorderslag in Groningen.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 onuitspreekbare naam. En dat komt omdat hij uit Macedonië komt.